In het initiatiefwetsvoorstel staat dat alle met belastinggeld gefinancierde zaken open en transparant worden. Er komt een onafhankelijke informatiecommissaris die toezicht houdt op de openbaarheid. De huidige wet openbaarheid van bestuur stamt uit 1980 en is in 1991 herzien. Minister Schippers wil af van de verspilling in de zorg. Vooral aan de verspilling van medicijnen en verbandmiddelen moet een einde komen, vindt Schippers.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 Voor de aanslag werd secteleider Shoko Asahara veroordeeld tot de doodstraf. Maar hij zit nog altijd opgesloten. Ook 200 van zijn volgelingen werden veroordeeld tot celstraffen. Met weer veel bewolking. Vanuit het westen trekt een regengebied over het land. De meeste regen valt in het midden en zuiden van het land. Pas vanmiddag wordt het droger. Mogelijk breekt in het westen dan de zon nog even door. Het wordt vandaag zo'n 13 graden. WB Verkeersinformatie. De regen heeft vanochtend voor een drukkere ochtendspits gezorgd. Er stonden meer en langere files. Nu nog 190 kilometer file. Wat opvalt is de langere files op de A8. Zaandam richting Amsterdam voor het knooppunt Koenplein 9 kilometer. Op de A9 ook maar richting Veen voor het knooppunt Raasdorp 6. Een aanreding op de A10. De ring Amsterdam tussen knooppunt meer en knooppunt de nieuwe Meer 8 kilometer. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland bij Maasluis staat nog 3 kilometer. Daar is de rechter rijschok dicht, daar staat een auto stil. En werkzaamheden in het noorden van het land op de A32 Herenveen richting Meppel. Daar staat tussen Wolvega en Steenwijk-Noord 6 kilometer. Verkeer vanuit het noorden van het land richting Zwolle kan het beste omrijden. Via Emmeloord is de route over de A6 en de N50. Bij Hof Horneman Bankiers krijgt u nu een gratis aandeel.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 het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Hoor ik aan Nederland daagte vier grote brouwerijen in Nederland en België voor de rechter. Ze vertellen zo dadelijk waarom. We gaan eerst naar een allesomvattend plan om rust in en rond Europa terug te brengen. Er is dus een masterplan voor de euro in de maak. Die plan uh, lekte dit weekend uit in de Duitse krant Welt Weltamzontag. En zorgen in Duitsland vooral voor veel ophef. Vraag dat ook in Brussel. EU-correspondent Tijn Sade daar. Tijn, vertel eens wat is nieuw aan dat masterplan. Nou, alle losse elementen in dat uh, zogeheten masterplan... die zijn natuurlijk niet echt nieuw. Het wordt nu een masterplan genoemd. Het is een opeenstapeling van allerlei plannen die er liggen... die de, deze dagen allemaal gesmeed worden. Nou, eind deze maand is de grote EU-top. En dan uh, worden er natuurlijk deze dagen allerlei proefballonnen opgelaten... plannen gelanceerd om de schuldencrisis op te lossen... en de euro weer in rustiger vaarwater te krijgen. Nou, al die plannen nogmaals bij elkaar opgeteld... is volgens de Duitse media een soort van masterplan, in de Duitse ogen ook een Europese superstaat in wording... met Duitsland als betaalmeester. Uh, nou ja, Brussel zou op deze manier, uh, volgens de Duitse uh, bewindslieden... die gequote worden in, in de kranten afgelopen weekend... Brussel zou op alle fronten de regie in handen krijgen. En daar is Duitsland natuurlijk niet zo blij mee. Maar de bedenkers van het zogeheten masterplan die zeggen... we moeten wel met een antwoord komen op de vraag... Waar gaat het heen met Europa? Ja, en, en dit is dus anders dan al het andere. Uh, want ja, ik, ik hoorde dit en dacht, waar heb ik dat vaker gehoord? Een masterplan dat een eind moet maken aan de onrust. Er zijn natuurlijk bezoekers in stelling gebracht, enzovoort, enzovoort. Er is al veel geprobeerd. Ja, en uh, er komen allerlei nieuwe plannen en initiatieven bij. Nou ja, uh, nu dit uh, masterplan. De Europese topleiders, waaronder Barroso van de Europese Commissie, Van Rompuy van de Europese Raad, maar ook Draghi van de Europese Centrale Bank, die zouden nu plannen ontwikkelen voor een verregaande harmonisatie van Europees beleid op het gebied van begrotingsbeleid, belastingbeleid, sociale hervormingen, maar ook buitenlands beleid. Nou, eigenlijk dus een politieke unie in wording. Nou, je hoort me al een paar dingen opnoemen. Mm -hmm. dat begrotingsbeleid Begrotingsbeleid. Nou ja, dat begrotingsbeleid dat is natuurlijk al lang in de maak. De 3%-norm, het begrotingspact. Er zou nu ook nog een bankenunie moeten komen. Europees toezicht op de bankensector en een depositoregeling. Om te garanderen dat banken die in de problemen zitten... hun spaarders altijd kunnen uitkeren. Dat ze dus niet allemaal naar de bank rennen om hun geld op te halen. Maar ja, deze plannen die dus nu uh, afgelopen weekend zijn uitgelekt... wat dus een masterplan wordt genoemd, dat gaat nog veel verder. Belastingbeleid Bijvoorbeeld, nu nog regelen landen hun eigen belastingen. En die moeten dan ook worden geharmoniseerd. Nou, in de Duitse media gaan heel veel uh, bewindselen die er al meteen op de rem staan. Nee, geen Europese superstaat via de achterdeur bij ons naar binnen. Nee, nou, uh, dan kunnen Draak, Barroso, Juncker en Van Rompuy hier hard aan werken. Als de Duitsers het niet willen. Hmm. En, en Nederland? Hoe, is Nederland uh, hoe denkt Nederland hierover? Ja, Nederland zit natuurlijk op de lijnen van Duitsland. Ga nou gewoon eerst door met je bezuinigingen en hervormingen in eigen land. Dat doen wij toch ook? En dan zien we in de toekomst wel weer verder met al die verregaande plannen. Maar ja, tegelijk eh, moet je vaststellen dat Nederland het zelf is geweest. Die pleit eh, voor bijvoorbeeld die super-eurocommissaris Olly Rehn. Hè, die alle landen op het gebied van begrotingen de les leest. En het dimensionaire kabinet wil ook nog op andere fronten wel degelijk een Europese aanpak. Immigratiebeleid. Kijk naar onze minister, demissionair minister van Asiel Gert Leers, die blijft me hameren op een strenge gezamenlijke Europese controle op gezinshereniging van migranten. Nou, sommige dingen moet Europa dus wel gezamenlijk doen. Op andere fronten willen we dat weer niet. Nou, volgens dit masterplan in de maak moeten we dus nog een versnelling hoger schakelen richting een. Politieke Unie. Allerlei zaken dus die ter discussie staan richting de top van eind deze maand. En je zult zien dat er allerlei zaken worden besproken... die nou ja, een jaar geleden nog ondenkbaar waren. Benieuwd naar de reacties in Nederland. EU-correspondent Tijn Sade vanuit Brussel. Dank je wel, Tijn. Demissionair minister Schippers van Volksgezondheid... roept op tot een offensief tegen verspilling in de zorg. We moeten zuiniger zijn met bijvoorbeeld medicijnen en allerlei verbandmiddelen. Want alleen dan kunnen we de oplopende kosten in de zorg blijven betalen. Uit een onderzoek van de thuisorganisatie Buurtzorg... blijkt dat patiënten gemiddeld voor 100 euro aan nutteloze medicijnen thuis hebben liggen. Minister Schippers over hoe dat kan. Ten eerste zijn de verpakkingen gewoon veel te groot. Uh, dat is een punt wat de fabrikant of de apotheker uh, doet...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 of een thuiszorgmedewerker die drie, drie tabletten gebruikt... of drie verbandjes gebruikt, die weet precies wat ermee is gebeurd. En die zou het natuurlijk bij veel meer uh, patiënten kunnen gebruiken... zo'n ver, verpakking. Nou, ik zei het al, gemiddeld gaat het per patiënt om een bedrag van 100 euro... aan medicijnen en hulpmiddelen die niet worden gebruikt. Nou, door anders voor te schrijven, beter op te letten... kan er flink worden bespaard, denkt de minister.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 Oh, dus de minister vanochtend in het Radio 1-journaal, collega Marino Remmers... is al de hele ochtend bij hoogopgeleide wijkverpleegkundigen geweest. Ietsje duurder, maar wel op veel plaatsen inzetbaar, zo merkten wij vanochtend al. Een proef die dus succesvol is en ook geld oplevert. Marino Schippers is uh, zo enthousiast, verteld vanochtend bij ons over de pilot... dat ze het landelijk wil invoeren. Ja, de zichtbare schakel, de wijkverpleegkundige voor de gezonde buurt. Zo heet het project, officieel. En dat schijnt dan per verpleegkundige per jaar 18.000 euro... als je het helemaal beschrijft, te besparen. Waar zit hem dat nou in? Vraag ik aan Els Meerwissen. Bijvoorbeeld bij, bij Frans, hè, de katheder, daar was iets mee. Ja, dan moest meneer dus voor naar het, uh, naar het ziekenhuis omdat daar wat, uh, wat ten eerste omdat er eerst wat voor problemen waren. En later omdat meneer weer terug moest naar het ziekenhuis omdat de katheter verwijderd mocht worden. En uh, waar ik van gezegd had, van, nou, dat kan ook heel goed thuis. Daar hoeft meneer dan eigenlijk dus niet voor naar het ziekenhuis. Want u mag dat ook doen. Ik mag dat dus ook doen. Ja. Ja, ja, maar ja, want de... U bent wel een duurde verpleegkundige, maar u bespaart dus weer omdat meneer dan niet naar het ziekenhuis hoeft. Ja, en dus de handeling in het ziekenhuis niet hoeft plaats te vinden u ook weer niet met een dure taxi er naartoe en zo. Maar dat is het niet gebeurd hè? Nee, met mijn zoon. O oh, toch? Ja. Het had, had anders gekund. Ja. Dus de wijkschrift had het zo kunnen doen. Ja. En u ja. vindt het ook prettig hè? Als hij ons komt. Heel prettig, geeft vertrouwen. Ja. En het geeft ook een stuk geruststelling. Ja, daar gaat het eigenlijk om. Uh, het is allemaal uitgerekend door BMC Adviesmanagement, Egbert van der Meer. Waar zit het hem in? In drie belangrijke punten. Ja, dat klopt. En uh, voor de mensen die het willen zien... het uh, rapport is ook gewoon beschikbaar op uh, bmc.nl. Staat het nu op, hè? Is... Maar de minister heeft het vanmorgen ook gekregen. Waar, waar, zit hem die, bijvoorbeeld, waar zit de speelruimte in bijvoorbeeld voor Els? Ja, we hebben eigenlijk gezegd dat er drie dingen echt belangrijk zijn... waar die waarde op is gebaseerd. Uh, wat er in de toekomst nodig is, is dat de wijkverpleegkundigen... dus niet voor elke cliënt opnieuw uh, om geld uh, moeten vragen bij een, uh, bij een instelling... He, dus een cez instelling of uh, iets in die richting. Ze ja. moet dat uh, haar tijd zelf kunnen indelen. Het moet een echte zorgmedewerker zijn... omdat ze uh, soms op die manier uh, achter deuren weten te komen... waar anderen niet uh, weten te komen. En als laatste wat ook... In ja, morgen... ja, daarmee bedoelt u eigenlijk, Stel je zit in, in Rotterdam of in Den Haag... In, in een wijk waar misschien iemand ook... want daar gebeurt het ook in de grote steden... Ja. waar iemand niet zoveel vertrouwen heeft in allerlei mensen over de vloer... maar de wijkzuster, die kennen we... Ja, dat, we hebben dus echt meerdere dossiers onderzocht waarin dat het geval was. Bij een cliënt niemand over de vloer wilde hebben. Maar uh, omdat iemand vanuit de zorg binnenkomt en dus inderdaad voor iemand gaat zorgen, kan het een ingang zijn... om vervolgens ook sociale problematiek bijvoorbeeld op te pakken. Dus ja. dat is een enorm belangrijke tweede factor. En als laatste geldt dat ze onafhankelijk moet zijn. Ze moet onafhankelijk kunnen doorverwijzen. Wat bijvoorbeeld ook betekent dat ze niet naar haar eigen organisatie doorverwijst... maar naar een hele andere organisatie. Ja, want ja, Els, uh, u zit aangesloten bij Surplus... maar dat u dan ook gewoon iemand anders belt. Wat u zegt van, nou, maar ik weet nog een hele goede iemand die ergens voor kan zorgen. Ja, omdat de wens van de cliënt centraal staat... Dus de, de cliënt die zegt, van ik wil van die thuiszorginstelling in, uh, zorg hebben. Dus als dat dan niet de instelling is waar ik bij in dienst ben... dan verwijs ik door dus naar de, naar de collega-instelling. Ja. Klinkt allemaal zo voor de hand liggend eigenlijk, hè? Ja, het is heel voor de hand liggend. Hè. Elk bedrijf heeft als het ware een balie en een, en een magazijn. En uh, de balie is, uh, denk ik, in het verleden eigenlijk uh, weggehaald. En die uh, moet in zekere zin gewoon weer terugkomen. Ja, dat is toen helemaal fout gegaan met die thuiszorg. Goed, daarmee sluiten we het af in Feyenaard. U hebt nog weer een andere cliënt nu? Ja, precies. Ik ga weer ja. naar de volgende cliënt. Doen, ja. Ja. En Frans kan weer een beetje tot rust komen, want dan, dan stapt de verslaggever ook op. <lacht> en sterkte ermee, met de wond en alles. Dank je wel. Straks de naam zegt u misschien niets, maar zijn trololo vast wel. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Hier is Jolanda van der Velden. Een aantal dagelijkse files begint gelukkig wat korter te worden. 130 kilometer nog in totaal. Probleem rondom Amsterdam. We hadden daar vanochtend een kapotte kraanwagen... en ook een aanreding op de A10 de Ring Zuid. Die files zijn aan elkaar ge geplakt. Inmiddels tussen Schellingwoude en Osdorp zo'n 14 kilometer. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland... is bij Maasluis nog steeds de rechterrijzhoek dicht. Geeft 3 kilometer file. Werkzaamheden in het noorden op de A32 Herenveen richting Meppel. Tussen Wolvra en Steenwijk 6 kilometer. Komt u vanuit het noorden bent u op weg naar Zwolle. Kunt u beter omrijden via de A6 en de N50. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Horeca Nederland, Koninklijke Horeca Nederland... de vier grote brouwerijen in Nederland en België voor de rechter. De brancheorganisatie wil van de rechter horen... dat de brouwers jaren geleden een kartel vormden. Mogelijk hebben horecaondernemers daardoor te veel voor het bier betaald. Ik heb nu contact met uh, directeur Lodewijk van der Ginten van Koninklijke Horeca Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is het nog nodig om dat ook in Nederland te horen? Want op Europees niveau is al bepaald dat er sprake was van een kartel. Ja, het, uh, het is al jaren geleden is het al aanhangig gemaakt door uh, Eurocommissaris uh, Smit. Toen uh hebben de brouwers gelijk daar hoge broek voor aangetekend. Je zou ook kunnen zeggen gekozen voor het zo lang mogelijk voor zich uit te schuiven. En in het najaar heeft het gerecht van het Hof van Justitie in Luxemburg... die zaak nog eens een keer een uitspraak over gedaan... en vastgesteld dat er gewoon sprake is geweest van een kartel... We hebben in al die tijd um, uh, geprobeerd toch op allerlei manieren, uh, van stille diplomatie tot, uh, tot daadwerkelijk uh, het aangaan van gesprekken. Te kijken of um, de Brouwerijen toch um, uh, het over dit soort zaken wilden hebben. Er is al heel lang, ondanks, en ik heb niks tegen brouwerijen, we hebben mooie brouwerijen en we hebben prachtige. Uh, ...producten die we in Nederland maken en exporteren. Maar met de horeca en de relatie met brouwerijen... ...daar is al jaren iets e echt fout. We hebben daar afgelopen jaar ook nog eens een keer... ...een wetenschappelijk onderzoek uh, over laten maken. Er yes. 2100 ondernemers uh, bij betrokken. Mm. Nou, en wat we nu zien is dat die brouwerijen... ...je hoort ook niet, ze reageren ook niet. Ze doen er eigenlijk niks aan. En dat maakt dat er een uh, hele slechte verhouding is met veel te hoge prijzen, daar heeft de branche heel veel last van... en de consumenten betaalt ja, daardoor precies. ook te veel En, en u zegt, wij krijgen geen voet tussen de deur... ondanks deze uitspraak uh, vanuit Europa. Maar waarom is dan, als die uitspraak te lichten... ook nog een uitspraak in Nederland nodig? Nou, dat maakt voor ondernemers het makkelijker... om toch uh, eventueel nog een schadevergoeding uh, te claimen... voor Nederlands recht. Dat uh, is overzichtelijk. Want dat moeten ze uh, nu via Brussel doen? Uh, uh, uh, ja, en het is makkelijker met de Nederlandse uitspraak uh, uh, daarmee in actie te komen. Ja. Maar wat eigenlijk nog veel belangrijker is, en daarom ben ik ook blij dat u er weer uh, aandacht aan besteedt... is dat uh, uh, de vakbroeders en de publieke opinie en de brouwerijen elke keer toch te horen krijgen dat we een vuiltje weg, weg te werken hebben in deze relatie. Dat moet in de toekomst anders en daar moeten we absoluut uh, uh, uh, aandacht aan blijven besteden. Net ja, okay. tot dat het verbetert. Duidelijk. En Het is niet zo dat de café-eigenaren en kroegbazen zelf iets te nauwe band zijn aangegaan in het verleden met de brouwers? U heeft er ook een eigen uh, verantwoordelijkheid, neem ik aan. Ik heb, al, ik heb altijd gezegd, uh, voor een contract zijn twee handtekeningen nodig en de horeca heeft daar ook niet altijd... De, de beste rol gespeeld, maar wat ik er wel bij wil zeggen... is dat dit natuurlijk wel gaat over grote multinationals... aan de ene kant en vaak uh, uh, kleinere ondernemers aan de andere kant... Okay. En uh, dan is fatsoen en maatschappelijk verantwoordelijkheid nemen voor die grotere partijen. We hebben het gezien bij de boekenpolissen. Uh, uh, vandaag de dag kijken we daar toch uh, kritischer naar dan uh, misschien uh, jaren geleden. Lodewijk van der Ginten, directeur van Koninklijke Horeca Nederland. Dank. Uh, niks, uh, niks. 10 <tien> minuten voor half tien. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De Hollandse Nieuwe is weer in het land. De eerste lading uh, haringen kwam gisteren aan in Scheveningen. Keurmeester Peter Koelewijn heeft de haring gisteren geproefd... en is natuurlijk heel enthousiast over de vis. Nou, We merken dat de haring de laatste uh, anderhalf, twee weken... toch erg uh, toegenomen is in kwaliteit. En uh, vanwege het vele licht en uh, het vele aanbod van voedsel in de zee. En uh, de haring heeft zich nu ontwikkeld tot een, een prima maatjesharing. Dat is iets wat ik eigenlijk wel ieder jaar hoor. Ja, gelukkig maar. Uh, het is maar, uh, maar soms valt dat ook een beetje tegen, meneer Koelewijn. Is, is die ja. echt zo lekker dit jaar? Ja, dat is, uh, dat is absoluut. We hebben gisteravond goed beoordeeld. Wat heel belangrijk is voor de smaak, is het, uh, is het vetgehalte. Het vetgehalte moet uh, minimaal boven de 16 zijn. Uh -huh. En die, uh, ja, we treffen nu uh, de haring aan, die is tussen de 19 en 21 procent. Dus uh, dat is voor de start van het seizoen uh, ja, erg goed. We hebben eigenlijk maar één jaar gehad dat het uh, nog vetter was. Maar dan wordt die, als hij die nog vetter is, wordt hij ook weer moeilijk verwerkbaar. En het tweede punt, wat belangrijk is voor de smaak van de haring, is dat die uh, haring het juiste voedsel tot zich heeft genomen. En als we zo'n haring openmaken en naar zijn maaginhoud uh, kijken, want dan kunnen we beoordelen of die, of die ook het juiste voedsel in zich heeft, om mm -hmm. de juiste smaak te ontwikkelen, ja, dan zien we toch hele mooie uh, oranje uh, inhoud. En dat duidt erop dat er uh, veel plankton is, het juiste plankton. En ook uh, roeipotkreefjes uh, treffen we aan in die mavenhout en die geven ook weer die, die, die fijne smaak. Kijk eens aan. Dus het is aan. een uh, samenwerking van voedsel en van uh, het vetpercentage. Juist, ja, dus de haring heeft goed gegeten en daardoor kunnen wij ook goed eten de komende tijd. Jazeker, want er is, uh, er is heel veel uh, gevangen al. Uh, we mogen ook veel meer haring vangen dan uh, de volgende jaren. Want uh, de tak, de Total Allowance uh, Allowed uh, Catch, is uh, verhoogd. So, uh, ja, en het is allemaal onder, onder de MSC, dus het wordt uh, duurzaam bevist. De haring. Dus ja. het is en verantwoord en uh, lekker en gezond. Nou, wat zal die lekker smaken dan? Zeker. Zeker. U had het over licht. Uh, wat heeft dat voor invloed op uh, de groei of, of uh, de, de smaak van de haring? Met name de ontwikkeling van plankton in de zee is daarvoor ah, uh, okay. belangrijk. En dat is uh, ja, de basis van alle voedsel uh, in de zee. Hoe ziet het programma eruit uh, tot vlaggetjesdag? Een uh, belangrijk moment is uh, ja, nu deze dagen, maandag, dinsdag, woensdag, uh, de totale logistiek. Dat de aanvoer vanuit Noorwegen en Denemarken optimaal is. En dat uh, de handel en de supermarkten bevoorraad kunnen worden. En dan woensdag is uh, de veiling van de eerste de eerste Hollandse Nieuwe. Het vaatje, ja. Het vaartje. En uh, die opbrengst gaat uh, dit jaar naar het jeugdsportfonds. En dat is voor uh, minderbedeelde kinderen die, uh, ja, die het moeilijk hebben om, uh, om te kunnen sporten. En uh, dat wordt uh, door dit fonds uh, mogelijk gemaakt. Dus op, op, een, uh, op een hoge opbrengst. En dat is tevens het startsein voor de, voor de verkoop van de eerste Hollandse Nieuwe. Dus vanaf woensdag 6 juni uh, mogen we hier in Nederland uh, Hollandse Nieuwe verkopen. Nom, nom, nom. Peter Koelenwijn, de keurmeester. Het is uh, acht minuten voor half tien... Wij gaan naar het tennis. Een belangrijke dag voor uh, Arantja Rus. Begint uh, later vandaag aan haar partij in de achtste finales van Roland Garros. Ze neemt het dan op tegen de uh, vrouw uit Estland, Kaja Kanepi. Het is voor het eerst sinds 1993, ja, dat is lang geleden... dat een Nederlandse tennister zover kwam in Parijs. Ik praat daarover met uh, Hugo Ecker, bondscoach van Jong Oranje. Um, hij begeleidt Rus al jaren. Meneer Ecker, goedemorgen. Goedemorgen. Had u dit verwacht, deze prestatie van Rus? Uh, nee. Ik, uh, tenminste, u uh, zei, zei het net al, het is twintig jaar geleden dat het de laatste keer was. Dus uh, als je zegt, van, had je dit gewoon verwacht als je, dat je hier naartoe ging... Uh, nee, dat uh, moet ik eerlijk zijn, dat had ik niet verwacht. Nee, ik, ik hoorde uh, gisteren al die namen langskomen van vroeger. Huh, Manon Bollegraaf, Brenda Schutts. Ja. Het is echt lang geleden, hè? Ja, het is echt, het is echt lang geleden. Hoe komt ik, ja, dus, uh, nou, tennis is natuurlijk uh, ja, speel je op verschillende ondergronden en Gravel is wel vrij specifiek. En uh, ja, we zijn lange tijd gewoon niet vertegenwoordigd geweest bij de goede speelster of speler op Gravel. En wat heeft Rus waardoor ze nu in de achterfinale staat? Nou, die heeft al die specifieke kwaliteiten. Die, uh, die kan goed op uh, Gravel spelen, die heeft het, uh, het goede, zeg maar, het, het, het loopvermogen, het, het kunnen glijden op Gravel. Mm -hmm. Met veel spin kunnen spelen. Um, een stukje uh, ook mentale uh, weerbaarheid om op greffel te kunnen spelen. De rally's zijn vaak wat langer. Uh, dat vindt ze, uh, ja, daar is ze eigenlijk uh, ja, goed toe in staat. Zit goed tussen de oren bij Rus? Meestal wel, ja. Meestal uh, wel? Wanneer uh, <laughs> <maar>, niet? <laughs> ja, ook zij heeft een zwakke momenten. In het, uh, en, en waar, waar blijkt dat uit? Waar, waar zit hem dat in? Nou, over het algemeen gaat het bij spelers dus erom dat, uh, dat je goed moet, uh, teleurstelling moet kunnen omgaan. Want je verliest altijd wel een, uh, een wedstrijd. Uh, je verliest altijd games en punten. En, uh, en hoe dat gaat. En uh, daar moet je mee kunnen omgaan. En je staat er in je eentje. In een teamsport uh, beur je elkaar nog eventjes op. Maar ja, dat moet je vaak alleen verwerken. En als je niet goed hier vel zit, dan is dat wat moeilijker. En een paar keer per jaar uh, gebeurt het ook harder, wel eens. Ja, uh, Zou Kanepi haar wat dat betreft uit, het, uh, uit haar evenwicht kunnen brengen, denkt u? Nou, ze zit nu goed in het veld. Dus, uh, en ze staat uh, goed te tennissen. Dus dan uh, is dat uh, ook uh, mentaal vaak, uh, loopt het parallel. En uh, de, dus ik, ik, uh, ik verwacht dat ze er gewoon uh, erg goed bij zal staan. Uh, en ik wil niet zeggen dat ze daardoor ook gaat winnen. Maar de kans, verhoogd, uh, uh, kans verhogend is het wel natuurlijk. Ja, en nou, dan gaat ze gewoon door dus. Maar dan? Waarschijnlijk in de kwartfinale tegen Sharapova, hè? Uh, ja. <laughs> Ik, het wel erg Ik loop even klaar. vooruit op de zaak hier. Ja, ja, ja. ja dat, zou, dat zou mooi zijn. Uh, en ja, nogmaals, wij hebben... Normaal gesproken hadden we in de tweede ronde eerst een Williams gehad, die werd uitgeschakeld, dus je moet een beetje geluk hebben en uh, ik wil niet zeggen dat ze er nooit vanuit kunnen winnen, maar uh, het werd daardoor wel iets uh, eenvoudiger. Maar gisteren heeft ze van iemand gewonnen, ja die staat dan uh, of in gisteren, rond uh, 20. Ja. En uh, die Canepi staat uh, ook ongeveer rond die ranking, dus uh, laten we zo zeggen, ik hoop dat ze gewoon uh, een winst heeft al nou, twee weken van verloren. Appeltje maar... eitje? Ja, toch? Ja, ja, nou. En dan, uh, Sharapova? Ja, dat wordt wel lastig, hè? Nou ja, als, als het zover mocht zijn, dan denk ik dat het een geweldige uitdaging is. En dus tegen Sharapova heeft ze het tweede jaar op Greville een keer gespeeld. En toen stond ze eigenlijk uh, enorm goed te spelen. Dat was ook de enige keer dat Sharapova heel snel een set verloren. Mm -hmm. dus, uh, maar dat, dat zegt vooral wat over de mogelijkheden van de Rus en... Uh, en wat ze in zich heeft. En ja, het gaat erom dat het eruit moet komen. Zo is dat. Vol spanning kijken wij vandaag. Eerst maar eens even die wedstrijd tegen Canepi. Dank u wel, Hugo Ecker, bondscoach van Jong Oranje. Oké, okay, fijne dag. Hetzelfde. Um, ja, wij moeten nog even naar Rusland. Eduard Kiel, oftewel Mr. Trollolo, is namelijk overleden. En als u denkt, wie? Nou, luister even. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, je gewoon heel vrolijk van. Een internethit werd uh, deze Russische zanger... met de tekstloze versie van het lied... Ik ben blij dat ik eindelijk naar huis mag. Correspondent Kisha Hekster. Kisha, uh, vertel eens, wie, wie was deze Kiel? Of spreek ik zijn naam goed uit, trouwens? Ja, ja, ja, Giel. Hij was uh, een van de allerpopulairste zangers in de Sovjet-Unie... in de jaren 60 en 70. Zijn dood is hier echt heel groot nieuws... Gil had een moeilijke jeugd, woonde een deel van zijn jeugd in een kindertehuis. Maar van jongs af aan was het al wel duidelijk dat hij groot muzikaal talent had. Hij ging in de avonduren naar het conservatorium, zong een tijdje aria's met zijn bariton. Er werd pas echt populair toen hij popmuziek ging zingen, de ene hit na de andere scoorde. Maar ja, toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel in de jaren negentig... ging het ook bergafwaarts met Gil en zijn carrière. Hij raakte in de vergetelheid, zong een tijdje zelfs cabaret in een café in Parijs. Tot drie jaar geleden, toen kwam hij weer uit die vergetelheid. Toen het liedje Ik ben blij dat ik eindelijk naar huis mag op de Russische radio gedraaid werd. Een van zijn vroegere studenten die in Amerika woonde, zette het liedje op zijn blog. Het werd opgepikt op YouTube. En de Amerikanen bleken gek op de Trolloloman, zoals hij inderdaad al snel genoemd werd. Het werd een giga-hit. En uh, Giel trapte tot een paar jaar geleden ook nog op. Maar hij kreeg uh, vorige week een hersenbloeding. En die is hij niet meer te boven gekomen. Okay, maar vond hij het niet jammer, want hij had zoveel talent. Als ik jou zo hoor dat hij met zo'n tekstloze nummer dan een ja, ontzettende <laughs> hit wordt. Ja, toen, hij, toen dat twee jaar geleden het geval was... toen begreep hij het inderdaad ook niet helemaal... zijn plotseling succes. Volgens zijn zoon was hij ook bang dat hij belachelijk gemaakt werd. In een interview zelf zei Gil dat hij dacht... dat wat misschien meespeelde de grote hoeveelheid ellende in de wereld is... van tegenwoordig dat mensen behoefte hebben aan optimisme, aan vrolijkheid. Hij was er ook wel een beetje cynisch over. Hij vroeg zich af, waar waren al die buitenlandse journalisten... die men nu de hemel in prijzen 40 jaar geleden... toen ja. ik het liedje voor het eerst zong? Zo is het. En, en waarom was het liedje tekstloos eigenlijk? Ja, er bestaan verschillende versies over. De oorspronkelijke tekst gaat over een Amerikaanse cowboy... die over de prairie naar zijn Mary rijdt. Blij is dat hij haar snel weer in de armen kan sluiten volgens sommigen was de tekst zo slecht dat het beter was het lied zonder woorden te zingen. Een andere versie die zegt dat Giel uh, de tekst kwijtraakte. En dat hij de tralala versie of de trololo versie improviseerde. Mm -hmm. Zelf zei Giel dat het aan de censuur destijds lag in de Sovjet-Unie. Dat het uh, tijdens het internationale tournee die hij ging doen dat het veiliger was om helemaal geen uh, tekst te gebruiken. Maar goed, welke versie ook waar is het succes van het clipje waarin je Giel uh, ziet optreden in een... Sovjet een beetje op polyester lijkend pak eigenlijk... terwijl hij te blij kijkt en lacht. Dat denk ik kan je wel verklaren uit een combinatie ja. van uh, Sovjet-nostalgie... en de kracht van sociale media. Nou, Kiesa, we gaan nog even. Dank je. Fijn. Oh. Dag. Hoi. Nou, dan wil ik ook de beelden erbij zien. Dat kan... Ga naar nos.nl. Daar ziet u deze Giel ook met zijn optreden en het liedje Dat dus op internet een groot succes werd. We zijn aan het eind gekomen van het Radio 1-journaal voor dit moment. <laughs> ja, Sven, het is me wat, hè? Goedemorgen. Wat heb jij in je Lara, programma, jongen? Nou, dat uh, Trollodol Masterplan voor de redding van Europa. Ar, dat... Daar ziet de SP helemaal niks in. Het moet zo snel mogelijk in de prullenbak. Uh, en over dat Europa gesproken nu, uh, dat Europa in crisis is, trekken steeds meer West-Europeanen naar Rusland. Niet om te zingen, maar op zoek naar werk. Vooral banen in de financiële sector en de gas- en oliehandel uh, die uh, zijn gewild. En is chocola nou wel of niet gezond? Ja joh, toch? Uh, ja, als, pure is. als het pure chocola oh. is tenminste. Eén reep pure chocola per dag zou de kans op een hartaanval of een beroerte aanzienlijk verminderen. Daarover gaat het zo meteen. Bij de KRO in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws van half tien. Hier is Dorold Megens. Radio 1. Het NOS Journaal. Er gaan minder mensen naar de diëtist doordat de zorgverzekering niet meer alles vergoedt. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van diëtisten volgens onderzoeksbureau Nivel. Volgens Nivel is het aantal mensen dat zich bij een diëtist meldt met bijna 30% gedaald. Dat komt vooral omdat patiënten zich niet aanvullend hebben verzekerd en de basisverzekering sinds 1 januari de dieetadvisering niet meer vergoedt.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 ANWB-verkeersinformatie. De dagelijkse files beginnen nu op te lossen. Er staat in totaal nog 83 kilometer. Het was een drukke ochtendspits. Had ook te maken met de regen. Wat nu nog opvalt is de file op de A10-ring zuid van Amsterdam... tussen knopend amsterdam en Osdorp 5 kilometer. Had te maken met een aanrijding. Alle rijstroken zijn al een tijdje open. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Ochten en Tielwest staat 8 kilometer. Op de A32 Heerenveen richting Weppel staat tussen Wolveren en Steenwijk-Noord 3 kilometer. Er waren vanochtend al werkzaamheden. En in die file is ook nog eens een vrachtwagen gekanteld. Het weg is nu helemaal dicht tussen Wolvera en Steenwijk. Verkeer vanuit het noorden richting Zwolle kan het beste omrijden via Emmeloord over de A6 en de N50. Tot slot nog een lange file op de A50 Arnhem richting Os. Tussen de knopen de Grijshoed en Valburg staat 8 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Masterplan voor de redding van de eurozone gaat niet werken, zegt de SP. Steeds meer West-Europeanen zoeken werk in Rusland. Hoe gezond is chocola nu echt? En het ochtendumeur van Henk Westbroek. Het is drie over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Marielle Beers is vanochtend in Rotterdam over Schie. Waar de automobilist binnenkort weer iets harder op het gaspedaal mag trappen. En daar zijn de bewoners helemaal niet blij mee. U kunt ons volgen op Twitter. GMNL Radio. En vragen en reacties kunt u kwijt op goedemorgen Achter de schermen wordt door Europese regeringsleiders gewerkt aan een groot reddingsplan voor de euro, dat eind deze maand op tafel moet liggen. Kern van het plan: opnieuw meer bevoegdheden naar Brussel. En er zou voor een deel van Europa andere regels moeten gaan gelden. Dennis de Jong, Europarlementariër voor de SP. Goedemorgen. Goedemorgen. Harmonisatie van het belastingstelsel. Eigenlijk gaan we op weg naar een politieke Unie als dat plan uh, zijn weer uh, ga uh, en zijn uitwerking uh, krijgt. Bent u voor of tegen? Ja, het is nog heel vaag allemaal, maar de richting is volgens mij echt helemaal fout. Het zou betekenen op een gegeven moment... en nu moet de begroting al voorgelegd worden van Nederland aan de Europese Commissie... maar in sommige berichten die ik er nu over krijg... is het zelfs zo dat de Europese Commissie die begroting ook gaat vaststellen. Dus de rol van de Tweede Kamer is dan helemaal uitgespeeld. Nou, dat is voor Nederlanders volstrekt niet te begrijpen... en ik denk dat niemand dat wil. In Duitsland wordt kritisch gereageerd. Dat wordt gezien als een manier om de Europese superstaat... via de achterdeur naar binnen te loodsen. Is dat terecht? Ja, toch hebben de Duitsers een beetje water op hun hoofd, denk ik. Want ik zie hier ook een soort deal in tussen Frankrijk en Duitsland. De Fransen zeggen al langer met Hollande nu helemaal van we moeten eigenlijk uh, solidair zijn in Europa en al die schulden van Zuid-Europa... dat moeten we via euro-obligaties of gemeenschappelijke, nog meer gemeenschappelijke fondsen gaan oplossen. Uh, en daar hebben de Duitsers nooit wat voor gevoeld, maar die hebben altijd gezegd... als we zoiets willen gaan doen, dan moeten we de zekerheid hebben dat er één fiscaal beleid is. Één ja. begrotingspolitiek in ja. Europa. Ja. En dit lijkt een beetje op een soort deal. De Fransen krijgen wat en de Duitsers krijgen dan wat. Maar uh, ja, voor Nederlanders uh, krijg je dan de slechtst mogelijke situatie. Denk ik. Ja. Maar goed, u bent er overal tegen. Uh, u wilt niks. Uh, en er moet toch iets gebeuren. Ja, nou, ik, ik ben natuurlijk ook in het Europees parlement al uh, tijden heel constructief bezig om te kijken hoe kunnen we Zuid-Europa er echt bovenop te, te tillen. En een van de belangrijkste dingen daarin is dat er goed bestuur komt. Corruptie wordt bestreden. We komen ja. deze week met nieuwe gegevens waarbij blijkt dat dat uh, alleen maar verder verslechterd is eigenlijk. Maar zonder Politieke uh, Unie gaat Europa daar niet over. Dat is dan nou, net het probleem. Nee, daar kunnen we ook nu al heel goed mee samenwerken en daar kunnen we ook, uh, ook zelfs harde afspraken over maken. Want corruptie moet je bestrijden. Dat hebben we internationaal vastgelegd. Ja maar, ja, dus ja, maar het gebeurt niet. Ja, maar het gebeurt niet. Nou, het gebeurt heel te weinig en daar kunnen we best wat harder in zijn met elkaar. Maar ik denk wat we nu zien is dat het zo slecht gaat in Zuid-Europa... dat men ook niet meer gelooft in uh, zo'n zo enorm groot fonds... als wat er nu opgericht wordt, uh, het Europees Stabiliteitsmechanisme... waar ja. mensen ook al heel bezorgd over zijn. Dat is kennelijk ook al niet genoeg meer. Nee. En er moet nog meer. En ja, ik, ja, maar... dat, dat trekken mensen niet. Nee, maar goed, u bent tegen zo'n noodfonds, althans uw partij... ik neem aan, u zelf ook, hè, dat permanente Europese ja. noodfonds... Ja. Uh, althans, uw Kamerfractie is daarop tegen. U ook? Ja, ik ook omdat daar een, uh, een regel in staat dat we zelf niet meer aan de knoppen zitten. Ja. We, we kunnen overroeld worden. Dat ja. is uh, wat er fout aan is. Goed, dus tegen zo'n noodfonds, tegen een masterplan. Uh, u wilt wel de corruptie bestrijden, maar in de tussentijd staat de euro op ploffen. Ja, en dat wordt niet opgelost met de ideeën die ik nu hoor. Uh, dus maar hoe gaat u zo oplossen dan die problemen? Nou, ik denk, we hebben steeds geroepen van, uh, probeer nou in ieder geval na te denken dat als er landen uittreden, dat dat een beetje georganiseerd gebeurt. En daar hoor ik te weinig van. Je ziet iedere dag in de kranten staan dat Griekenland het waarschijnlijk niet heeft en toch de eurozone gaat verlaten. Ja. Nou, met een plan waarbij je over tien jaar uh, allerlei dingen in Brussel hebt zitten aan bevoegdheden, want dat is wat ze nu bedenken, los je dat niet op. Je kunt veel beter denken, als zoiets gebeurt, ja. kunnen we dan met een aantal landen in Zuid-Europa gecontroleerd hebben. En dan denk met een ik. Aantal landen. Ja, want het is natuurlijk niet wezenlijk anders in uh, Spanje of in Italië of in Portugal. Maar he? zegt u nou eigenlijk met zoveel woorden uh, Griekenland eruit, Spanje eruit, Portugal eruit, Italië eruit, uh, Ierland misschien eruit? Nou, we hebben altijd geroepen, wij kunnen dat niet zelf forceren, maar als je de ontwikkelingen ziet in die landen zelf, gaat het niet goed. En dan heb je twee mogelijkheden. Of je gaat ons zo aan elkaar vastmaken, dat wij die schulden gewoon helemaal overnemen van die landen. Ook van de banken in die landen, want daar is nu ook sprake van dat er een bankenunie zou komen. Ja, ja ik denk dat wij het ook echt niet trekken en dat uh, we dan alleen maar elkaar het moeras intrekken. Ja. Dus je moet altijd openstaan voor alternatieven. Dus wat en dit u betreft... Is een alternatief. Dus wat u betreft, mogen de Grieken, de Italianen, de Spanjaarden, de Portugezen vertrekken uit de eurozone? Het is hun beslissing en wij kunnen dat niet voor hun beslissen, maar we moeten wel voorbereid zijn. Dat ja. hebben we altijd geroepen en dat moet ook. Uh, nee, veel maar wat meer u betreft plan mogen plan ze vertrekken. Want er zijn anderen die zeggen: je moet ze er vooral bij houden, anders dan dondert dat hele stelsel van, de, van die monetaire unie in elkaar. Nou, u, u zegt: ze mogen vertrekken. Kijk, ik denk dat het in elkaar dondert als je Noord-Europa ook gaat dwingen, wat dus in die plannen zit, ja. om keihard te bezuinigen. Ja. Dat dus, is wat er nu gebeurt. Uit dus wat u betreft geen... mogen ze vertrekken? Als het niet anders kan, kunnen die landen er beter uit. En anders ben ik altijd bereid om te kijken naar andere oplossingen, maar die zie ik niet in dit plan zitten. Ja, hebt u dat al gedeeld met kandidaat premier Roemer? Ja, natuurlijk. We denken, we denken er natuurlijk allemaal hetzelfde over. We hebben altijd ook in de Tweede Kamer gezegd dat het is aan de landen zelf is. Maar hou er in ieder geval rekening mee dat zoiets kan gebeuren. Ja, en, en als die landen niet... nou zeggen, mooi niet, blijven we blijven het lekker in? Ja, dan zullen ze op een gegeven moment uh, toch moeten ervaren. En dat doen ze ook op dit moment dat ze in een soort neerwaartse spiraal zitten. Ja, en, en, en wij we... dus ook. En als u tegen zo'n masterplan bent en tegen zo'n uh, permanent noodfonds... dan zitten we met z'n allen in een soort van uh, draaikolk naar beneden. Nee, dat zitten we juist als we die dingen wel gaan doen van dat noodfonds. Want dan hebben we elkaar financieel helemaal aan elkaar vastgeklonken. Ja. En dan zijn we, staan we garant voor de schulden in die landen. Goed. En dat kan echt niet goed gaan. Resumerend, geen noodfonds, uh, geen masterplan uh, waar nu aan gewerkt wordt. En vooral die zuidelijke landen uit eigen beweging uit de eurozone. En in ieder geval daarop voorbereid, zeg. ja. Dennis de Jong, leider van de SP in het Europese parlement. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Me. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we in de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Slechts een handvol oranje-fans die naar de Oekraïne gaan. heeft zich laten inenten tegen de mazelen. Terwijl er duizenden vaccins klaar liggen. Waarom is het nodig? Want we zijn toch al ingeënt tegen de mazelen, zou je zeggen? Ilko Vos van Rijsprik. Een netwerk van huisartsenpraktijken heeft het antwoord. Als je na 1976 geboren bent. dan heb je de BMR-prik al gehad. in het Rijksvaccinatieprogramma. Of als je de mazelen al gehad hebt. dan hoef je ook niet te laten inenten. Maar ben je dus voor 1976 geboren en heb je de mazen nog niet gehad... dan wordt aangeraden om je toch te laten vaccineren. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar Goedemorgen @kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Rotterdam over Schiet. En daar is Marielle Beers. Waar ik zojuist naartoe ben gereden over de oudste 80-kilometerzone van Nederland. Hij bestaat al 10 jaar en uh, je rijdt daar dus... Nog maar 80. Uh, nog maar, zeg ik. Nog. Want binnenkort gaan we daar gewoon weer 100 rijden. En daar zijn niet alle mensen even blij mee. Bijvoorbeeld uh, Wiegert Hulsbergen. U woont hier in Overschie. Ja, klopt. En ik vind het nu eigenlijk al best wel lawaaiig. Ja, het is ook best wel lawaaiig En ook best wel uh, vieze lucht. Uh, wij wisten dat toen we er kwamen wonen. Uh, dat het niet het schoonste plekje van Rotterdam is. Dus, uh, maar... Nu het 100 gaat worden, uh, we hebben uit onderzoek van TNO gelezen... dat dat 30% extra uh, luchtvervuiling oplevert en veel meer lawaai. Ja, weten wij niet of wij nog rustig in, uh, in onze achtertuin kunnen zitten straks. U maakt zich dus zorgen? Ja. Bent u de enige? Uh, nee, ik ben zeker niet de enige. Als je door het overschierig rijdt, dan zie je overal posters achter de ramen hangen. Mensen vinden het echt heel erg. Uh, zelfs een buurman van mij, die er al 40 jaar woont, maakt zich nooit erg zorgen over... Uh, die maakt zich nu ernstig zorgen omdat hij ervaren heeft hoeveel beter het geworden is nadat het 80 kilometer werd tien, tien jaar geleden. Nu staat u niet alleen. Arno Bonte van GroenLinks, Rotterdam, fractievoorzitter. Uh, u heeft gisteren een paal hier geïnstalleerd. Ja, we hebben op een aantal plekken langs de A13 hebben we meetpalen neergezet om te kijken hoe de luchtkwaliteit op dit moment is. En uh, dat is al niet geweldig. Hè? Bewoners, uh, nou ja, je ziet het hier, wonen vlak uh, met hun neus op de snelweg. Um, maar laat staan als straks de snelheid omhoog gaat. Uh, dan vrezen we het ergste voor de bewoners. Vandaar die paal. Gisteren neergezet. Is het dan niet een beetje laat? Want 2 juli moet het al ingaan, hè? Ja, dat is aan de late kant. Uh, maar we werden dan ook overvallen door dit besluit van de minister. Hè, om op 2 juli die 80 km, uh, km zonne af te schaffen... en 100 km per uur uh, rijden toe te gaan staan... Uh, ik vind het ook onbehoorlijk van, van de minister. Want uh, ze had al eerder aangekondigd dat ze dat wilde. Maar toen had ze beloofd dat er eerst een gezondheidsonderzoek zou komen. Dus dat eerst die luchtkwaliteit gemeten zou worden. Dat heeft ze niet gedaan. Nou, toen hebben we als GroenLinks in Rotterdam gezegd... dan gaan we dat zelf doen. Om aan te tonen dat de lucht nu al vies is. En als de minister besluit uh, om uh, toch op 2 juli die snelheid te verhogen... Uh, dan blijven we ook na die tijd meten... om uh, het verschil te laten zien tussen nu en dan. Ik denk, uh, dat is wel heel erg die geluidsoverlast, maar er komt gewoon eventjes een bezemwagen voorbij. Uh, We hebben het net over de volksgezondheid gehad, maar u zegt net ook, uh, het gaat ook om de verkeersveiligheid. Jazeker, uh, want uh, dit stukje bij Overschie van de A13, waar die 80 kilometer zone geldt, dat is het laatste stukje. Daarna uh, dan, uh, heb je eigenlijk drie verschillende uh, afslagen. Je kan het centrum in, uh, je kan uh, naar het oosten naar het westen. En, uh, uh, je hebt gezien toen die tien jaar geleden die 80 kilometer zone werd ingevoerd, uh, dat het ook veel veiliger werd. Dat er veel minder ongelukken waren. Het aantal ongelukken ging met de helft omlaag. Dat scheelt nou ja, sowieso slachtoffers, maar ook enorm veel files. Terwijl de bezemwagen weer uh, voorbij komt. Uh, u zit uh, bij GroenLinks. Uh, GroenLinks heeft natuurlijk uh, in het Koendusakkoord uh, benadrukt ook dat ze wat, Nederland wat groener hebben gemaakt. Hadden ze dit nou ook niet even kunnen regelen? Nou, op dat moment was nog niet bekend dat de minister toch dat besluit door wilde drukken. Uh, want anders had dit een heel mooi punt in het lenteakkoord geweest. Uh, wat ik hoop is, uh, mocht de minister voet bij stuk houden... Uh, dat onze metingen straks uh, laten zien dat het echt veel gezonder is voor de bewoners... om die 80 kilometer zone in stand te houden. Uh, dus ik hoop uh, als Groening straks in het kabinet zit... en misschien wel de minister van Milieu of Verkeer regelt... Uh, dat, uh, dat we dit weer terug kunnen draaien en dat de bewoners in Overschie gewoon weer uh, gezond adem kunnen halen. Nog even terug naar de bewoners, Wiegers Hultbergen. Uh, gaat u nou uh, uw huis te koop zetten als het zo doorgaat? Uh, nou, we hebben het net gekocht en op zich wonen we er met veel plezier. Uh, dus we zullen niet direct weggaan. Uh, maar ja, ik hoop echt dat het een hele tijdelijke maatregel is. Uh, want er is ook geen enkel maatschappelijk belang dat die mij gediend wordt, want dan, dan kun je er nog begrip voor hebben. Uh, dus we ja, het kan eigenlijk niet anders dan dat uh, of uit de metingen blijkt... of uit het gezond van het verstand van een volgende minister... dat het uh, besluit heel snel weer wordt teruggedraaid als het al wordt ingevoerd. Ja, en om de file druk te verminderen hoeven we het ook niet te doen. Want ik heb over dat hele kleine stukje uh, tussen Delft en Rotterdam... volgens mij een half uur gedaan. Zei Marielle Beers. Straks, West-Europeanen trekken naar Rusland op zoek naar werk. Maar eerst... Three. 2, 1, go! Deze dag, 1996. Duifies, duivies, wat zijn ze mak. 17 duifies bovenop het dak. Typerende Amsterdamse stemgeluid van Leen Jongewaard, die deze dag in 1996 op 69-jarige leeftijd overleed. Zijn biograaf Henk van Gelder zag dat de acteur... de laatste jaren van zijn leven wel klaar was met dat optreden. Hij was uh, totaal afgekikt van, uh, van, dat, uh, van dat theater. Dat uh, ja, dat, dat had toch altijd iets te maken met, met de geldingsdrang van een. Nakomertje dat wil laten zien dat hij ook wat presteert. En toen dat uh, uiteindelijk uh, bij hem op uh, vrij late leeftijd, als beginnende zestiger, uh, werd uh, weggehaald uh, na lange therapiesessies. Uh, toen uh, had hij dat toneel, uh, dat theater, niet meer nodig en. Uh, hij nou, speelde af en toe nog eens een, uh, een filmrolletje, dat vond hij wel leuk. Maar het theater uh, helemaal niet meer. vond dat heerlijk. Dus hij, hij had een heerlijke paar laatste jaren. Voor mijn part mag ik nooit, geen zout meer en geen vet. Voor mijn part word ik eeuwig op een streng dieet gezet. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen. Vissen. Ik herinner me dat ik hem zelf uh, nog eens tegenkwam op de, op de dam in uh, Amsterdam, uh, hoek uh, Kalverstraat in die tijd. En dat ik toen uh, expres me, met een beetje ironie uh, tegen hem zei, uh, heb je nou niet uh, dat je vanavond uh, de schmink uh, mist en het toneel op wil? En toen keek hij me buitengewoon serieus aan en zei, oh nee, ik ben zo blij dat het niet meer hoeft. Wat, wat heel raar was voor, uh, voor een jongetje dat uh, zo ontzettend graag ooit uh, aan het toneel wilde. Wil u een stekkie, een stekkie, een stekkie? Wil u een stekkie van de Ja. Heb u een plekje, een plekje, een plekje. Heb een plekje voor de Hij was heel erg populair. Ja, dat had natuurlijk veel te maken met de musical Heer de het Langst en, en, en daarna de televisieserie Ja, zuster, nee, zuster. Met de deuren slaan. Ja, zuster, nee, zuster. Op de stoel staan. Ja, zuster, nee, zuster. Het waren enorme successen waar hij zelfs uh, gouden platen voor uh, gehad heeft. of hij nou echt als acteur het hoogste heeft bereikt wat te bereiken valt, dat, dat betwijfel ik dat dat ook wel met zijn gestalte te maken. Hij was natuurlijk niet de man voor uh, de grote uh, Shakespeare-rollen. Daar was hij gewoon te klein voor. Maar uh, hij kon uh, op dat, op dat, op dat mini-formaat kon hij toch heel subtiel uh, acteren. In een in een ik denk dat dat niet altijd helemaal op waarde is geschat. Biograaf Henk van Gelder over het overlijden van Leen Jongewaard. Deze dag in 1996.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 Het is precies 8 minuten. Voor 10, u luistert naar de CARO op Radio 1. Door de financiële crisis trekken steeds meer West-Europeanen naar Moskou op zoek naar werk. Vooral banen in de financiële sector en de gas- en olieindustrie zijn gewild bij de buitenlanders. Peter Lemkoer, goedemorgen. Goedemorgen. Onze banen in Rusland, is het zo makkelijk daarom een baan te vinden in Moskou? Nou, dat is niet heel erg makkelijk hoor. Want een werkvergunning krijgen is niet zo makkelijk. Maar er zijn wel, behalve de sectoren die jij noemt, een heleboel sectoren waar. Rusland zit te schreeuwen om middenkader en, en hoger opgeleid personeel. Als ik hier uit mijn raam kijk van mijn Dacia... zie ik op het veld alleen maar Tajiken en Oezbeken werken. Omdat er geen Russische specialisten zijn, zelfs in de landbouw... om grote landbouwbedrijven te runnen. Juist. Met andere woorden, uh, er is ook niemand meer te vinden voor dat werk. Maar ik had het ook over de financiële sector. Je zou zeggen dat daar ook nog wel een paar Russen rondlopen... met enige ervaring op dat gebied. Nee, dat is het, het grote probleem. De internationale banken die hebben uh, ja, Rusland een beetje vaarwel gezegd. Ook Oost-Europa, de, de, de Europese banken, de Amerikaanse banken. Die hebben genoeg uh, zorg aan hun hoofd, uh, aan het thuisfront. Dus ze hebben zich sinds 2008 teruggetrokken. En die plek wordt ingenomen bijvoorbeeld door Russische banken. Nou, om dat echt goed in te vullen. Hebben ze buitenlandse kaders, hebben ze westenskader nodig om dat op te zetten, om die banken uit te breiden. En om hun ambitie in de relatie met, met, met, de, met de financiële wereld in het westen waar te maken. Hebben ze ook inderdaad buitenlandse expertise nodig. En daar liggen ook grote kansen voor ja, specialisten uit Nederland, uit Polen, uit Engeland, uit Ierland en niet ook. Juist. En als een gemiddelde Ier of een Nederlander denkt, ik ga daar mijn geluk zoeken, uh, namelijk bij jou daar in Rusland. Waar, waar, waar ja, lopen ze dan tegenaan? Nou, uh, torenhoge huurprijzen in elk geval. Uh, in, uh, als ze in Moskou of de andere grote steden zoals Petersburg en Jekaterinenburg, enorm hoge huurprijzen. Een ander probleem is hoe laat je je betalen in roebels, in euro's of in dollars. Want uh, ja, de, de, de roebel bijvoorbeeld jojoot hier elke dag op de golven van de prijs van de olie. Op en neer. Dus je bent nooit helemaal zeker van welk salaris je aan het eind van de maand, aan het eind van de maand krijgt. Juist. En in de tussentijd zijn er headhuntersbedrijven op zoek, begrijp ik, naar mensen die dat, die dat dus desalniettemin toch willen gaan doen. Ja, omdat de vraag hier groot is en, en de kansen natuurlijk in Europa minder zijn op, op dit moment. Veel uh, landen die in Europa in een crisis verkeren, daar zijn de, de carrière-mogelijkheden voor jonge, aanstormende managers uh, zijn, zijn minder. Die zijn hier. Enorm groot als je ook bereid bent om de risico's te nemen, want die headhunters die beloven natuurlijk wel ongelooflijk veel. Maar sociale zekerheid heb je natuurlijk niet. Je kan morgen ingehuurd worden en overmorgen sta je, sta je op straat. Er is niet echt een wetgeving in dit land die de werknemer een beetje beschermt. Nee, dus Ieren en Spanjaarden, zeker jongeren die denken ik ga daar mijn geluk beproeven, moeten wel even een paar keer nadenken voordat ze überhaupt een ticket kopen en het vliegtuig nemen weten even goed het contract nakijken hoe dat, hoe dat in elkaar zit. En uh, inderdaad, het grote, het grote probleem: in welke valuta laat je je uitbetalen? En, en ja, wie draait op voor de woonkosten? Een normale flat uh, dicht bij het centrum van Moskou levert de moeite al gauw zo'n zo 8, 9, 10, 12.000 euro per maand kosten. Zo, hoe betaal jij dat? <laughs> Ik ben hier al 25 jaar, dus ik heb wat connecties. <laughs> Want dat is ook het geheim van de Russische economie, hè? connecties. Maar, daar, maar daarom heb ik nu ook uitzicht op de Oezbeken en de Tajiken. Ook specialisten die op het land werken, als je Ieren en Spanjaarden die gespecialiseerd zijn, bijvoorbeeld in de landbouw, we hebben het steeds over de financiële sector, dat is een heel braakliggend, letterlijk braakliggend gebied in Rusland waar landbouwbedrijven niet vooruit kunnen omdat ze niet voldoende mensen hebben die hoog opgeleid zijn en goed geschoold zijn in, in, in, in de landbouwtechnieken. Juist. Goed, dus even goed nadenken. Overigens, het is wel zo dat Rusland eh, in tegenstelling tot de Europese economie... nog steeds wel een behoorlijke groei kent van 4,3 procent eh, vorig jaar. Dus met andere woorden, het gaat daar toch nog redelijk goed? Of is dat eh, de schijn die bedriegt? Nou, Rusland wil graag horen tot de Brik-landen. De, de Brazilië, Brazilië, Rusland, India en, en, en China. Maar Rusland's tekort wat die Brik-landen betreft... natuurlijk qua economische groei eh, het minst. En wat we natuurlijk de afgelopen weken hebben gezien, wat eindelijk is gebeurd, wat iedereen al verwacht had gezien de stagnatie in Europa, in de Europese economie en de Chinese economie uh, op dit moment ook, dat de prijs van olie op dit moment behoorlijk keldert. En dat, dat zie je dus terug in de reet, in de koers van de roebel die de afgelopen twee weken zo'n 20% in waarde heeft uh, verloren. Als je dus in roebels wordt uitbetaald als ja. expert, ja, dan heb je een probleem. Peter Damkoer, vanuit zijn dacha. Zet iets op je hoofd, Peter, voor je gezondheid. Dankjewel. Straks, dames en heren, het CDA weer een aanslot. Zometeen bij de KRO naar het nieuws. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Vrijdag, dag 1 van de Radio 1 Sportzomer En de aftrap van het EK-voetbal.